Middernacht, het begin van maandag 25 maart, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De eurogroep onder leiding van Jeroen Dijsselbloem is vanavond kort bijeen geweest. De ministers van Financiën van de eurozone werden bijgepraat... over het overleg tussen de Cypriotische president Anastasiades met onder andere het IMF en EU-president Van Rompuy. Bronnen melden dat Anastasiades nu opnieuw praat met Van Rompuy... en met de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Eigenlijk had de vergadering van de eurogroep om zes uur vanavond moeten beginnen. Het is onduidelijk hoe laat de Europese ministers alsnog bijeen zullen komen. Op het station van Almelo heeft de politie vanavond een overvaller neergeschoten. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De man overviel een ijssalon. Toen de politie eraan kwam, ging hij er vandoor. Waarom de politie op hem schoot, is nog onduidelijk. Vanwege het onderzoek werd het treinverkeer rond Almelo stilgelegd. Een passagierstrein uit Duitsland, die op weg was naar Amsterdam... werd teruggestuurd naar Bad Bentheim, net over de grens bij Hengelo. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen opstandelingen... en Zuid-Afrikaanse militairen doden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. De Zuid-Afrikanen steunden de regering van de gevluchte president. Die vluchtte vanmorgen naar Congo... toen rebellen oprukten naar de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Reemskerk. En Terwijl de op Cyprus, zeg ik welkom bij de echte Jan de radio show van Poons. Mijn naam is Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Beeld en heb je op echtejanne.nl en een op Twitter is natuurlijk echtejanne. En Zeker. je kunt inbellen na, voor het echte Jan radiospel. Het gaat is 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter En de stelling van vanavond is speciaal omdat wij iemand van groen, de aardewarmte onwijs op links als gast hebben. Wij willen lente. We wij willen lente. <laughs> en Een beetje snel ook. Goed, echte Jan, dat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus vind je dat niemand meer kan in dat niemand meer humor heeft. En dat vroeger alles allemaal veel beter was. Terwijl je zelf vroeger tegen het oordeel van de generatie vroeger... Uh, voor jou streed. Dat is heel inderdaad de zin, Jan. Maar in ieder geval zoals Freek. Moedig op okay. de been. Ontzettende Johan. Freek? Uh. Ja, zal ik de zinnen uitleggen of begreep je hem wel? Ik begreep hem wel, ja. Dat is een ontzettend mooie zin verder. Nee, want dit, dit, Freek de Jonge, hè, die, die presenteerde zich ja. in de volkskant... Zeg maar, als de, als de guerrillastrijder strijder die de nieuwe despoot is geworden. Die dan zijn weer... Ja, ja nou zit ja, ik ja. op de troon en nu Herk is de... de, altijd, de dat is altijd, hè? Dat is al ja. zo vaak of zo. Dat je dan inderdaad vroeger tegen iedereen alles aanschoppen... Ja. en nu ben je zelf dan... Over de top en dan. Ja, en alles ja. wat, wat jongens ja. in tegen oh, jou aan dat ja, is dan opeens tuig. Nee. Langharig, werkschuw, tuig. Nou ja, goed. In ieder geval uh, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte ja. Jan of Johan is geweest. Jan Yo. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, ja een echte Jan of Johan. En we beginnen deze week met een oude bekende, Gert Wilders. Oh, ja. meer? En hoe vaker je de leden van het kabinet aangeeft dat ze op de verkeerde weg zijn... ...ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat het kwartje gaat vallen. Ja, iedereen dacht wel dat het voorbij zou zijn met de PVV en Geert. Hij liep weg uit het katzhuizen. daal was een dolle in de peilingen. Maar Geert is niet gek, hij weet dat je al alleen maar kan winnen als je de, in de crisis natuurlijk in de oppositie zit. Want dan kan je namelijk gillen dat alles kut is. En het punt is dat de leider van de PVV daar wel zo'n beetje gelijk in begint te krijgen. Alles is zo langzamerhand ook best wel een beetje kut. En de PVV is nu weer de grootste van het land in de peilingen. 24 centjes dik, Ja, toch knap gedaan weer. Ja, ik bedoel, je kan vertellen, maar, maar zo leid je de oppositie. Je zegt, oh wat vinden ze kut? De euro vinden ze kut. De euro moeten we uit. En wat vinden ze nou meer? Oh nee, de u Nee, u moeten we uit. Toch, ja. Je dus... zou zeggen, kind ga er was doen. Wat zeggen, maar een goed. koopman? Ja. Dus, dus dat uh, dat ja, echt Jan, als je wat kan verkopen, dan ben je een echte Jan. Zo is het voor deze week dan tenminste. En we hebben meneer Erdogan. Charrië, Daviti. Ja. Het is wel idee wat hij zegt, maar... Nou, voor mij ja, hij was hier van Nederland en dat is niet onopgemerkt gebleven natuurlijk. De man met de snor, die kan ons vertellen wat we moeten doen... met nederlands Turkse pleegkinderen en wat deden onze politici? Wat nou. denkt u? Ja, je zou kunnen zeggen dat Rutte nog een beetje tegensputte... maar in feite is er gebogen! Vanaf heden wordt namelijk de Turkse overheid op de hoogte gesteld... dat dus een Nederlandse kind met Turkse roots ergens wordt ondergebracht, Jan. Nou, dat doen wij bij het landse inbrenging, maar ja, wat maakt het eigenlijk nog uit... of vanuit nou door Brussel of de Ankara worden gereageerd? Beter wordt het al niet meer... Het maakt gewoon al uit. We hebben, ja. we hebben überhaupt heel niks te zeggen. Een heel klein stukje definitisme in deze show. Nou, potverdikkie zeg. Maar ja, maar, wat uh, is die er ook Ja, uh, aan? Ja, ja, goed. Als je, als je gewoon een, een vrij Westersland kunt kapitelen dan ben je toch wel een echte Turkse Jan? Nee? Dat dacht ik wel. Dat ja, ik ben echt, Een echte... echte uh, Ahmed. Kemal, zou ik bijna zeggen. Echt, maar Kemal! Ja. Nou goed, uh, over... Verhalensteerd, uh, uh, meneer... Uh, ja, ja, als de u gaza luistert, meneer gaat hey? hij de, de Gaza gaat u nu door. Hij komt nu ah, ja, ja, laat hem lekker gaan. Lekker bezig. Hé, hey, trouwens, uh, nog zo'n koning, Jeroen Dijsselbloem. I don't think that it would be fit to say it was him or her or this institution or that. As a Eurogroup president, I will take responsibility for that. Jij kan heel veel over Jeroen Dijsselbloem zeggen, maar ik kan wel Engels. Zo. So. Nee, maar ik bedoel, je hebt veel Nederlandse politici die ja. springen Engels te spreken... dat je denkt, zo bestel ik ook Chinees. Maar goed, in ieder geval dat Jeroen Dijsselbloem uh, al te licht is... voor de functie van minister van Financiën in slechte tijden, dat wisten we eigenlijk al. En dat meneertje opeens ook de baas was van de Eurogroep... Uh, kon dan ook niet goed gaan. Jeroentje heeft de Cyprus-crisis uh, nou, Cyprus eigenlijk exact laten zien wat wij al dachten. Een lichtgewicht, Jan. Oh ja, joh. Vind je niet? Dat is zijn schuld niet. Nou, we hebben gelijk ook. Eén ding hebben we wel geleerd van Duizelbloem. Haal uw geld zo snel mogelijk van de bank. Europa kan zomaar uw spaarcentjes afpakken. En ik roep... Roep ik nou op tot een bankrun? Nee, dat, dat mag niet. Nee, Dit was niet zo, hè? Nee, nee, nee, nee. Het was helemaal geen sprake van een bankrun oproep. Bovendien, uh, uh, weet je Jan, meneer die is door één dingetje fout gedaan... en dat hij zich heeft laten verleiden om dit baantje te pakken... op het ja. moment dat je dat echt niet had moeten doen. Had hij niet gedaan. Dat was gedaan. een carrière-move. Want ik had gezegd van Jeroen, weet je dit wel zeker? Want volgens mij stinkt er iets. Ah, ah ik, ik zie een nieuwe bumper sticker. Jeroen, had je dit nou wel moeten doen? Dat ruimt ook nog, hè? Dat klopt. Nou ja, in ieder geval ja uh, en uh, Johan. daar kan er niks van maken. Ja, en dan door met Fred Teven. Gevangenissen zijn er niet om open te houden, om het open te houden. Gevangenissen zijn er om mensen in op te sluiten. Nou, ja. dat was een uh, sterk stukje tekst van Teven. Maar u weet toch wel, hè, Fredje Teven, de crimefighter van de VVD, de man van de kei en de kei en de kei de lijn, de teef... die alle boeven op ging pakken en in de bak... tot de sleutel weggegooid en nee, in ieder geval hij zou... Water tijden, en brood, Jan! Water en brood, toestand, die Fred dus. Nou ja, die is, die is nu weg, want uh, alle gevangenissen worden gesloten, Jan. Er ja, krijgen ja. nog een enkelbandje hier enkelbandje. en daar... en dus voor de rest kunnen. lopen over straat. Ik uh, vond het zo grappig, want Fred zei ja. eerst, we moeten eigenlijk elk, elk schorum in Nederland oppakken en in de bak flikken. En nu zegt hij, ah ja, de gevangenis is eigenlijk ook niet echt een straf. Kan nee, ook wel wat minder. Enkelband, dat is enkelband, straf. Enkelbandje, dat is pas straf. Zie je ja, lekker thuis met moeder een, de vrouw, en vrouw met op preek, je paard. en even goed toespreken en zeggen nooit meer doen. En weet je wat ik ook zo raar vind? Nou. Fred zegt ook, ja, nou normaal gaan we altijd 10 jaar TBS, maar dat doen we nu in 8 jaar. Hebben we dan al die tijd 20% te veel TBS-jaren gegeven, Jan? Of is die TBS sowieso onzin, dus maak het maakt het helemaal niet uit hoeveel nou, ja je het geeft. Dat ja, weet ik niet. Nou, dat zijn wel vragen waar ik mee zit. Ja hè. Ah oh, ja, nou nee, goed. In ieder geval, uh, de, de, de, de T was een hardliner en dat is nu een softliner. Uh, ja, dat maakt hem dus de Johan van de Week, Jan. Dat dacht ik wel, de Johan van de Week. Weet de Week, we week, maar we week, week, Ja, laat maar maar verder gaan, je hebt gelijk ook. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan, ja, ja. Jan of, Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Arjan Elverzat was tussen 2010 en 2012 Tweede Kamerlid van GroenLinks. En toen kwamen de verkiezingen en bleek er voor Elverzat geen plaats meer in het parlement. Maar hier is hij wel welkom, Ja, hier zeker, wel, wel hoor. Wel. En hartelijk welkom zelfs voor Arjan Elverzat van GroenLinks. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Echt waar? Ja. Je bent toch heel treurig dat je niet meer in de Tweede Kamer zit? Ja, dat is al een tijdje terug. Ja, oh, ben je er al vermerkt, handel, Ja, tuurlijk. Wat doe je tegenwoordig zowel, uh, Nou, Ik heb onder andere een uh, debatplatform uh, opgericht in oh, ja, Utrecht met een aantal mensen. En uh, we hadden vanmiddag uh, een debat over uh, de toekomst van de online uh, media. En? En, uh, nou, is er toekomst? To er is uh, toekomst, alleen het uh, ja, gaat natuurlijk allemaal zwaar in de journalistiek. En, uh, maar het was wel interessant, we hadden heel veel sprekers. En, uh, uh, het debat kan je ook live volgen op de livestream, dat is helemaal van deze tijd. Zo uh, ja. en, maar een livestream. Zo, Super, yep. thuis, je zit hier bij ons ook op de livestream. Uh, kijk, er, er zijn er vijf camera's, dus pas op met uit je neus eten, want alles <laughs> is hier hyper, hyper modern. Toch, Jan? Of niet? Ja, zeker. Nou, en dan, dan gaan we, Jan, gaan we maar... dan eindelijk... Ja, ik niet. Ik ben heel ouderwets. Maar gaan we eindelijk een beetje geld verdienen met, uh, met online media? Is er een uh, oplossing? Verdienmodel? Brrr, nou ja, kijk, er zijn verschillende verdienmodellen ter sprake gekomen. Advertenties. Ja. Um, um, uh, abonnementen. Ja. Ja. Um, origineel. Nieuw allemaal. Subsidies. Ja, Hip, uh, En dat hele scala kwam langs. Maar echt uh, hele vernieuwende dingen heb ik nog niet gehoord vanmiddag. Ja, dat is het nieuwste. Hard werken en tobben, dat wordt het. Precies. Hey. Klooien voor weinig centen. De Correspondent, uh, ja, uh, okay. uh, een, een van de schrijvers daar... of correspondenten is jouw oude baas in, uh, Femke ja. uh, Zie je er heel in, in De Correspondent? Nou ja, ik, uh, ik vind uh, allerlei nieuwe initiatieven uh, in de media uh, ja. van harte Mooi. welkom. En, uh, ik, en ik, ik, deze? Ben, ik ben zeer benieuwd uh, hoe dit uh, gaat uit. Vind je niet een beetje, uh, zeg maar, niet vernieuwende namen bij elkaar. Ja, maar ik denk uh, wat ze... oud-NRC uh, is dit... Ja. Alleen dan zonder advertenties en op internet. Maar we hebben nog niks kunnen lezen. En ik denk uh, dat dat de moeite ja, is. Maar misschien loop uh, je dat iets uh, op de uh, zaken vooruit, Jan. Oh, jij vindt het een, een lekkere groep met vernieuwende namen... en je bent ervan overtuigd dat er allemaal vreemde en andere opinies komen... dan die mensen altijd hebben gezegd en geschreven overal? Nee, maar daarom kunnen we nog even afwachten. Ah, oh, we wachten gewoon ook af, waarom niet? Hé, hey, uh, we gaan even een klein stukje klimaat uh, worden. Weet je nog... Het is koud! <lacht> nee, maar... Oh, nee, maar Jezus maar koud. weet je nog die periode dat de, de, de is om ze maar te noemen... zeiden van, jongens, nooit meer winter in Nederland. Nou... Afgelopen drie jaar het zijn we. De, de lente, ballen, een hele koude ballen, lente. Ballen, redelijk ja. uit, de, uit de broek ja. gevroren met ijs en sneeuw en heleboel. En we zitten, het is bijna paas. En het vriest, er ligt sneeuw en ijs. Hoe, ik, ik weet niet in waar, waar jij in het klimaat staat, maar hoe, hoe kan dat ja, nou? Het klimaat verandert, dat betekent niet dat het alleen maar warmer wordt. Oh maar nee, maar, de... maar eerst werd het dan hier alleen maar warmer. Ja, het verandert, het wordt extremer. En dus ah. je krijgt extremere winter, nee, maar, extremere zomer. Maar dezelfde mensen die dat nu zeggen, die zeiden niet zo heel lang geleden... dat hier nooit meer winter zou komen. Laat staan dat het eh, zeg maar, eh, begin, eh, bijna begin april nog steeds vriest. Is ja. dat niet gek? Of je ze gewoon toen een foutje hebt gemaakt. Het is sowieso gek dat het nu nog steeds. Uh, terwijl het eerste kiewit ei al gewond is. Uh, vandaag uh, gewoon in Friesland geschaadst werd. Ja, het is niet normaal toch? Nee, het is niet normaal. Hoe komt dat? El Nino. Geen idee. Het is gewoon een En Trouwens, laten we daarvoor iets belangrijks te hebben. Zich, zich, over het weer te hebben. Cyprus, Jan, pak een beetje. Ja, nee, laten we even. We, we, we konden zeggen we gaan even live naar Cyprus. Maar het laatste nieuws wat wij uh, weten is dat, dat hij uh, nog steeds niet begonnen is met de vergadering waar alles om gaat, Jan. Maar dat er wel een bom is ontploft bij een bank in, ja, uh, in maar dat er wel uh, een bom is Syrië. En, en trouwens, wat we nu ook lezen, is er weer een derde Nederlander dood in Syrië. Je nou, nou, hebt dat hier ja, het eerst God gehoord. Zal dan wel. Nou goed, hoe dan ook. Uh, uh, uh, uh, ja, Cyprus. Wat denk jij, Jan? Gaan, uh, gaan ze het op Hoesten de 5,8 miljard of uh, is dat ja, ik, wel... ik heb even misschien wat voor we hebben een klein wetenschapje lopen dat we dat wij het gaan betalen allemaal hier nee, ook die 5,8 miljard extra je ziet alleen die tien, hè, die we al zouden betalen. Maar ook die 5,8, die eigenlijk uit de banken van Cyprus zijn. Ik las uh, net dat de premier had gedreigd met opstappen. En, uh, maar ja, ja als, uh, als Cyprus niet gered wordt voor dinsdag, dan is Cyprus failliet. Nou, ze best wel wat. Uh, ja, de vraag is wat dat gebeurt met, met andere Zuid-Europese landen. En uh, gaan, uh, gaan daar, uh, je mag het woord niet noemen, Bankrun plaatsvinden. Ah, dat mag Oeh. ik dan niet zeggen, joh. Maar, de, maar, dan, maar dan kan je, Bes je Besmetting. Hey, besmettingsgevaar, ja. De bankrun, nu we het er toch over hebben. Uh, kijk, ik begrijp wel dat Dijsselbloem dat, dat ook niet zoveel meer kan doen... dan waar hij nou zit. Ik denk niet dat dat het goede is, maar goed, je moet wat. Was het nou zo handig om uh, spaarders hun geld af te pakken? Dan kan je zeggen, ja, maar er staan heel veel Russen met zwart geld. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat als je denkt... Van, oh, het gaat niet zo goed met de economie van ons land. Zoals komt de EU... Laat ik mijn geld alvast van de bank nee, afhalen. Het enige wat ons, ons in deze barre tijden nog een beetje staande houden is de, garantie, de positieve garantieregeling ja. tot een ton. Of tot 40.000 of tot waar dan ook. Maar in ieder geval dat je die hebt... We waren we allemaal toen met de IC veel erg blij om. Ja, die toch? Uh, hadden. En, en gelukkig hadden we die nog. En nu blijkt toch dat in, in ons Europa, in onze EU... zomaar in een lidstaat die garantie kan worden weggenomen... onder het mom van een belasting... Ja, ik denk dat dat een slechte zaak is. Ja, Kijk, ja. wat je het liever zou zien... is dat er een soort Europees bankengarantiefonds komt... waarbij de banken zelf een, een deel uh, uh, inschrijven. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, spaarders in ieder geval garant uh, worden gesteld. En dat je niet uh, meer van dat soort ban bankrunnen hebt. Wij dachten vroeger dat we door de. de... Maar ja, dat is Europees, hè? En dat, is, uh, dat vinden mensen eng, uh, blijkbaar. Nou, wij dachten vroeger dat we geregeerd werden door de regering. En toen opeens kwamen we erachter dat we eigenlijk geregeerd werden door, door Brussel. En nu zijn we erachter dat we eigenlijk gewoon geregeerd worden door banken. Ja, maar dat wisten we wel. De... Nee, ja, goed. Ja, in, ja. Oh jij wist dit al heel lang, dat je dat gewoon er eens zeggen? Voordat we dachten dat we door Brussel geregeerd werden. want die van die banken dat. Nee, maar het ja. is toch, Maar dat is wel. Wat er aan de hand is, dat je gewoon. Ja, dat zijn dan. Nee, Volgens als mij nog commerciële Als banken partijen. terugpakken, dan zul je het toch Europeeser uh, moeten organiseren. En dan, het... zal, en dan zal Europa ook uh, democratischer moeten. Nou, en, nou... en dus krijg, heb je uh, en grip op Europa en grip op de bank. Ja, of je kunt natuurlijk zeggen, uh, lieve lidstaat, in dit geval Cyprus, maar willekeurig welke lidstaat dan ook. U ja. heeft het uh, niet handig gedaan. U heeft dingen beloofd aan de mensen die u niet kunt waarmaken. Het spijt ons zeer bijzonder, maar. De groetjes. Nee, ik denk dat we met z'n allen hebben zitten slapen. Ik bedoel, die economische crisis is al veel langer gaande. En uh, we zitten nu in 2020. En in 2008 zag je de eerste tekenen daar al van. Dus, ja. Maar met z'n allen, ik, bedoel, ik kan je vertellen... ik heb me inderdaad niet bezig gehouden met het banksysteem in Cyprus. Dat was ook niet helemaal mijn taak. Maar met z'n allen bedoel je eigenlijk Brussel? Nou ja, de toezichthouders, politici, de Europese banken, de nationale banken. Ik denk dat we wel. met z'n allen hebben zitten slapen. Maar ja. dat is een beetje het gevoel wat ik continu heb. Is dat toezichthouders, waarden ook... Ik bedoel, een, noemen een Nederlandse bank of wat dan ook... Ik begrijp niet helemaal wat die mensen aan het doen zijn. Nou, want ze slapen veel best, slapen. Dat hoor en ze krijgen je heel vaak. Best wel geld overgemaakt <laughs> om zeg maar voor een functie. En dan is die functie als toezichthouder toezichthouder. En dat doen ze dus niet. Nee. Dat is en, en de stimulans voor banken en de bonussen en nou ja, noem maar op. Die, die prikkelen niet zeg maar uh, om uh, heel erg. zijn uh, nee. matigheid en dat soort zaken. En ik denk dat we. Ja, het klinkt uh, lullig, maar dat we met z'n allen wel moeten realiseren dat. De, ja, dat uh, het geld tegen de plinten opklotst, uh, dat die tijd wel voorbij is. Ja, we dat denk ik. Wat een scherp man, hè. Nou, wat wat een visie heeft die ja, kerel. Nee, <laughs> hele hele, hele, ja, hele vent hier. Ja. Nee, maar, maar, nee maar, maar, je maar, je maar je ziet het gewoon dat midden in de economische crisis... dat het geld niet meer over de plinten. Nee, maar je hoort hem nog steeds. Groei, groei, groei, groei, groei. Ja, dat is gewoon Er staat in de Volkskrant dat de topmannen van liefst 23 ajax noteerde bedrijven meer zijn gaan verdienen in 2012, was dat dan? Zelfs tot 5,6 procent meer. Dat zijn dus topmannen en dat houdt om een serieuze bedrag, Jan. Dus dat kan toch kennelijk nog steeds wel. Dat is ja. eigenlijk ook wel vreselijk, hè? Ja, nou nee, uh, ja, uh, nee, goed. Is al, wel al, wel aan de ene kant lopen 600.000 mensen de poort uit... aan de andere kant gaan die mannen graaien. Het is toch vreselijk, alweer. Hey, uh, Arjan, uh, ja. we krijgen dus net het nieuws... Uh, dat een derde Nederlander is omgekomen in uh, Syrië. Een 23-jarige Yassine B. uit Soetermeer uh, heeft het leven gelaten... Uh, is dat zeg maar, risico van het jihadvak? Dat is uh, een heel ernstig risico van het jihadvak. En, uh... maar, moeten wij dan al om treuren? Ja, de moskee waar ze lid van waren, en zeker uh, al Kiblaas, dat hier op teletext. de hele die, tekst, die vindt het ook heel erg. Maar dat zou toch best we wel eens dezelfde organisatie kunnen zijn die die mensen zover gekregen heeft. Dat ze daar. Nou ja, ik zou dacht het zo niet Vandaag werken. op het journaal, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. En, uh een verslag vanuit de moskee, waarin bezorgde ouders zaten... en de moskee toch echt wel uh, zich zorgen baarde over die jongeren... die uh, nou ja, helemaal geobsideerd uh, helemaal door uh, een, een radicale vorm van islam uh, naar Syrië trekken. Ja, wij spreken vanavond nog een, een vader van een zoon die op dit moment in Syrië zit. Uh, maar dat later bij echt hier al. Maar uh, nu uh, ben ik ook in de Tweede Kamer geweest om hierover te praten. De meerderheid van de Tweede Kamer zegt, uh, pak het paspoort af... Als die jongens terugkomen. Ja, maar hun paspoorten worden al afgepakt als ze daar zijn. Dus dat, ja, ja. ja. Nee, maar denk je dat, stel ze dat, dat ze daar overleven en ze krijgen hun paspoort terug en dan moeten ze ook twee paspoorten hebben. Want je kan niemand niet stateloos burger maken. Helpt het dan om te zeggen, van nou je hebt een Marokkaanse pas... geef die Nederlandse en toedel de dokie? Nou, ik vind het een, een soort simpele oplossing voor een wat ingewikkeld probleem. Wat moeten we dan met die jongens? Want die zijn in ieder geval naast geradicaliseerd. Zijn, zijn ze dan nu ook ja, technisch onderlegd om een bommetje te maken? Ja, nou ja het begint natuurlijk hier en, en in de moskeeën waar ze komen. Uh, want ze zijn vaak ook geïsoleerde. Want zelfs in, voor een moskee zijn ze geradicaliseerd. Ja. Um, en, en het is heel lastig om uh, die jongens te bereiken. Nee, maar we, wat moeten mensen doen? Ik weet niet of we dat aan jou kunnen vragen, hoor. Maar Wat ik een beetje in je woorden hoor. De, de, zelfs in de, nee, wat dan min of meer gematigde moskeeën zijn... is iedereen zo. oh nee, het is mm. vreselijk. Er zijn dus kennelijk plaatsen Ja, ja zitten weet je Dus die maken zich natuurlijk onwijs zorgen om die... Uh, Goed, kennelijk zijn er dus, dus nog radicalere plaatsen... waar de jongens al die, al die malligheid opdoen. Dat, dat, dat ergens ja, wordt je op internet, aange... onder andere. Dus, ja, ja. Dus, dus het is niet uh, zelfs gebonden aan een plek. Uh, het is uh, veel op internet, uh, veel in groepjes... En uh, ja, weet je als je geradicaliseert, geradi uh, uh, isoleer jezelf ook uh, meteen. En, de, en dus is er een hele grote afstand tussen die ouders en de gemeenschap en de moskee maar en die jongens. De vraag is natuurlijk, uh, die jongens komen terug, wat gaan we dan met ze doen? Nou, een paspoort pakken we dat niet af, maar wat, wat ga je met ze doen? Je kan moeilijk zeggen, van, joh, we gaan een leuke stage voor je regelen ergens en dan komt het allemaal nee. wel weer goed met je. Nee, ja, ja, ik, ik vind het een, een, een zeer ingewikkeld probleem. Ik heb daar ook niet 1, 2, 3 antwoorden op. Maar is het dan maar beter als ze niet terugkomen zoals deze jongen? Ja, het liefste willen ze natuurlijk het veilig terug hebben. Maar nou, ik heb het liefste en, niet een veilig en geradicaliseerde macht, mafkeesje Dat uh, het in hun hoofd halen om daarheen te gaan, ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb liever dat iemand da daar niet overleeft... dan dat hij hier terugkomt en, en, en denkt dat hij hier ook met bommen moet gaan ja, strooien. Ik ben niet iemand die uh, mensen de dood wenst, zeg maar. Dus, nee, dat, ik ook niet, maar ik heb ook gezien... dat, dat iemand geradicaliseerd en met wapentraining terugkomt. Maar mag, misschien is de fundamentele vraag wel... hoe kan het nou gebeuren onder onze radar kennelijk... dat, dat zulke grote aantallen van die jongens zo kunnen radicaliseren? En, ze, dat, ja, maar zijn er nu. Maar dat voor elke man die daar daadwerkelijk heen gaat... zijn er wat tien die... In ieder geval het gedachtegoed delen. Dus, dus denk nou ja, bedoel, Hetzelfde fenomeen zag je, maar niet zo duidelijk als hier. Uh, in, met Bosnië, dat zag je met Pakistan, dat zag je met Afghanistan. Uh, dus uh, kennelijk... Uh, uh, hebben dat soort groepen een aantrekkingskracht op, een, eh, op een, om, om een klein groepje jongeren door zo ideologisch en zo uh, fanatiek. En kijk en die beelden van, Sy van uh, Syrië door als je een dagje uh, als je Syrië kijkt uh, en je ziet die beelden op YouTube, ja, ja, daar word je, je misselijk van. En Heb je dan het idee dat het meer een soort van idealisme, strijders voor de vrijheid uh, dat ja, het, is een vorm van, ja, het is niet mijn idealisme, maar het is een vorm van ideologie en, en idealisme. Ja, dat, dat zit in hetzelfde woord uh, bijna. Nee, ik kijk er ook naar. Hè? En, ik, ik, ik, en mensen ik, ik, ik, hebben het gevoel, denk ik, een soort onmachtig gevoel. We, we willen wat doen en we moeten helpen. Nee, begrijp ik. En, maar je ja, ja, steunt een humanitaire organisatie en een andere... die uh, denkt uh, dat die op zo'n manier een bijdrage Maar dat snap ik hebben. wel. Het probleem is alleen dat, dat zeg maar, die jongens zich niet aansluiten... bij het Syrische verzet, maar bij een aan Al-Qaeda gelieerde organisatie... Ja. die ook daar verzet pleegt, nee, maar die, die ook gelijk eventjes... Uh, sterker nog, die zijn aan de winderhand richting uh, nee, maar uh, Assad. Exact. Meer dan dat vrije Syrische leger. Maar dus ze kijken en denken niet van... Godverdomme, ik moet die... Syriërs helpen. Ze kijken en denken, uh, het kalifaat moet er komen. Ja. En, en, uh, en, en, en, en nou ja, al Qaeda heeft best wel een hekel aan het westen... waar ze zelf wonen. Ja. En, en dat, dat vind ik dan weer een ja, stap dat, extra. Door, kijk, uh, heel veel van dat soort groepen denken uh, eerder na... over wat voor soort staat er uiteindelijk moet komen. Moet het ja. islamitisch zijn? Moet het een liberale staat? Of moet het een socialistische staat? In plaats van uh, ervoor te zorgen... Dat uh, zo'n uh, Assad daar uh, verdwijnt. Ja. Alleen uh, zodra Assad verdwijnt. Uh, vandaag waren er geruchten dat hij dood zou zijn. Dat ja. um, was, zo. was niet zo. Is dat dan uh, ook jammer dat hij. Die, dat die... Nou ja, kijk, weet je, met het verdwijnen van een dictator alleen. Uh, uh, ben, je is nog, ben, ben je er nog nee. lang niet. En ja, uh, denk uh, het, het maakt vaak. Ja, weet je wel, als die uh, Al-Qaeda-achtige uh, oppositie uh, aan de hand is. Uh, ja, dan krijg je een soort Irak na Saddam, zeg maar. En dat was ja. ook geen preetje. Nou, We gaan nee. het er zo nog even verder over hebben. Dus zeker nog gaan we het er zo nog uitgebreid over hebben. Maar we moeten eerst even terug naar de basis. Even naar het plek waar het allemaal is begonnen. Even naar die, nee, diep naar binnen. We gaan even terug naar La Vie en Ik liep van de week van onze redactie naar een parkeerterrein... om mijn auto op te halen na een dag draaien voor het POU-nieuws. In gedachten verzonken hoorde ik achter mij iemand zeggen, is dat niet die klootzak van de televisie? Nu word ik wel vaker uitgescholden, dus liep ik gewoon door. Maar de stem werd nu harder en riep, hé, hey, jij bent toch die nare klootzak van poont? Ik keek achter me en daar liepen een man en een vrouw van zo'n 50 jaar. Duidelijk linkse artistieke types. Ik haalde mijn schouders op en liep verder. Dit was voor meneer het teken om nog harder te gaan gillen. Jij bent een onfatsoenlijke kankerklootzak. Jij moet je schamen, krijste hij over straat. Jij bent een smerige hufter. Aangekomen bij het hek van het parkeerterrein bleek dat het stel daar ook moest zijn. Ik hield keurig de deur voor ze open en de roomblanke man kwam op geen 10 centimeter van mij afstaan en begon weer te gillen waarom ik niet deugde. En toen was ik het wel zat. Meneer, u staat op straat iemand die u niet kent uit te schelden voor vuile kankerleier omdat u hem onfatsoenlijk vindt. Hoe noemt u uw eigen gedrag dan? Ik mag jou noemen wat ik wil, schreeuwde hij. Ik vervolgde, en daarbij, als u ons programma onfatsoenlijk vindt, kijk dan niet, zet hem op een ander net of lees een boek. Ik bepaal zelf wel wat ik kijk, vuile schoft. Get a live fascist. En zo ging het nog wel even verder. Dit waargebeurde voorbeeld is exemplarisch wat het probleem van Politiek Correct Nederland is. Ze vinden zichzelf zo correct, dat ze het liefst alle mensen die in hun ogen niet correct zijn, een nekschot willen geven en in een ondiepe kuil willen gooien. De antifascisten zijn de grootste fascisten van het land geworden. Iemand uitschelden omdat hij onfatsoenlijk is... dat is als een rokende collectant voor de Kankerstichting. Een socialist die de Belastingdienst oplicht. Of een martelende medewerker van Amnesty International. Totaal ongeloofwaardig en behoorlijk niet correct. Maar wat maakt het uit? Want deze mensen hebben namelijk het alleenrecht op beschaving. En iedereen die daar niet aan voldoet, kan maar beter oppassen. Want je mag van ze zijn wie je bent zolang je maar bent zoals zij zijn. Ja, ja. Nou, even een, um, een krachtig pleidooi... voor een stukje, een stukje goed, beheersing, he? een stukje nuance... Zo. en een stukje optimisme, Jan. Echt uh, schitterend gedaan. Dank je wel. Ja, graag aan. Ar Arjan al heeft een Palestijnse vader... En, en een Nederlandse moeder. Toen zijn vader in 1967 voor werk in Nederland verbleef... Uh, versloot Israël de grenzen van Palestijn in het buitenland... en uh, sindsdien is zijn familie een soort toerist in... Uh, toeristen geworden in eigen land. Nou, je schreef een boek over uh, hoe niet iedereen kan stenen gooien... en het leek ons ook dan maar goed om nu door te praten over... Uh, waar we net eigenlijk over hadden, de Syrische toestand. Uh, de regio, zullen we maar zeggen, het Midden-Oosten... voor je van een sfeer van een regio kunt, uh, kunt spreken eigenlijk. In ieder geval een hele interessante regio. Je hebt in het verleden intensief voor de Palestijnse zaak gewerkt. Uh, dat was weer uh, bal van de week. Raketten ja. tijdens Obama's bezoek. Uh, Obama ook daar bij de... Bij de de baas van de Palestijnse autoriteit geweest. Hoe vind je het gaan tegenwoordig? Uh, nou ja, zoals het altijd nee, uh, gaat. <laughs> gaat <heel> <laughs> uh, ik ben er net een weekje geweest. Uh, ik was samen met een documentairemaker, uh, Geert Verkesteren. Uh, het was net de week voor uh, Obama en bij aankomst... Uh, mocht ik zes uur in de wachtkamer zitten uh, nadat ze uh, mijn naam vroeg... wie is jouw vader? Uh, ja, dat is een Arabische naam en dan moet je even plaatsnemen. En dat duurde gewoon zes uur voordat ik het vliegveld uh, uit was. Um, en uh, dat is uh, niet ongebruikelijk, uh, maar uh, het was zes uur was wel heel lang. Maar uh, de, ja, de situatie uh, daar is uh, um, ja vooral... Kijk, we zijn bezig met een documentaire. En dat gaat heel erg over de mentale staat uh, uh, van uh, Israël en de Palestijnse gebieden. En die is gewoon heel somber. Uh, en die is gewoon... Uh, mensen, uh, Ach, ja, dat conflict, uh, dat lossen we nooit op. ik uh, ja, uh, Kijk, er dan is wat meer buitenstaande van. Ik heb natuurlijk helemaal geen Palestijnse nog Israëlische uh, familie. Uh, maar wat, wat, wat ik een beetje heb, is dat ik dan, dan zie ik bijvoorbeeld die, die nederzettingen... die worden gebouwd door Israël. Dan denk ik, ja jongens, als je een oplossing wil hebben, moet je dat niet doen. En voor hetzelfde geld schieten ze vanuit Gaza 10.000 raketten op ja. Israël af. denk ja, flikker, dan ook met je gezeur over... van uh, jullie sluiten de grenzen uh, en jullie... Uh, van, van allebei de kanten is er eigenlijk helemaal Klopt. geen wil. Nou ja, dat, en dat, dat hebben wij ook uh, uh, gezien de afgelopen weken. Dat zowel aan de Israëlse kant als aan de Palestijnse kant... iedereen wijst maar naar elkaar. Iedereen is slachtoffer, zowel aan de Israëlse kant... als aan de Palestijnse kant. En uh, niemand durft een, een eerste stap uh, te doen uh, naar een oplossing. Um, en dan komt Obama wel en die gaat dan praten met Abbas. Maar ja, Palestijnen, die uh, kotsen hem ongeveer uh, uit uh, tegenwoordig. Uh, want die heeft ook niks uh, geleverd. En, uh, nee, maar hij en mars was toch ook e niet, eigenlijk? Nee. Uh, dus uh, daar zijn ze ook wel klaar mee. Dus het is, uh, men heeft helemaal geen vertrouwen. Een beetje zoals hier, hè? Geen vertrouwen in de politiek, geen vertrouwen, maar het in, uh, het vertrouwen in, in, in de. Vertrouwen dan... in is er toch nog wel? Nou ja, kijk, gaat is het, naar, er van, is mas. echt wel een groot verschil tussen Gaza en de Westbank. Um, um, en, en zelfs Palestijnen die in Israël wonen. En, en de Westbank, daar is ook al een groot verschil tussen. Dus het hangt een beetje af. Op welke plek je woont en hoe ernstig de situatie is. Kijk, in Gaza kan men geen kant op. Uh, is men geradicaliseerd uh, uh, en, en is het uitzichtloos? Ja, dan, dan sta je met de rug tegen de muur en dan heb je niks te verliezen. In de Westbank is dat uh, wat anders. Alleen, uh, ja, ik heb al lang geleden het geloof in die twee staten echt wel opgegeven. Omdat je, ik zie het gewoon, en dat zag ik van de week weer. Als je door het gebied heen reist, uh, ik, zie, ik zie gewoon geen mogelijkheid dat dat ooit gaat gebeuren. Um, maar wat je wel ziet, ik heb met Israëliërs gesproken en Palestijnen mm. gesproken... en als je dan echt een beetje doorvraagt, wat wil je nou? Ja, mensen willen gewoon naar hun werk, naar school, uh, naar... Uh, weet je ja, al, uh, vrede uh, en gewoon, gezelligheid. Nou ja, nog, nog niet eens vrede, maar gewoon een beetje bewegingsvrijheid. En je ziet dat door de muur en door die nederzettingen... en aparte wegen voor Israëli's en aparte wegen voor Palestijn. Uh, terwijl het, het is een klein gebied, het is nog niet eens groter dan Nederland... Um, Terwijl, en mensen wonen kriskras door elkaar. Uh, je hebt uh, Israëli's in de Westbank en je hebt Palestijnen in Israël. En uh, ja, het grote verschil is uh, je afkomst. Uh, en dat je wordt be beoordeeld en behandeld op je afkomst. Ja, als daar nou eens een keer een verandering komt. Maar ja, dat is misschien uh, te idealistisch. Maar dat is de meest praktische oplossing die er is. Maar... Ophouden en integreren eigenlijk. Nou ja, in plaats van twee staten gewoon een grondwetwijziging waarin iedereen die in het gebied woont uh, voor de wet gelijk is. Maar, maar, de, maar wacht even. Uh, er is toch ongelofelijke haat tussen beiden? Ja, maar die haat... Ja, ja. ja Maar wacht even, de, de, de Palestijnen hebben toch per definitie... een ongelofelijke hekel aan de Israëli's, omdat ze zeggen... jullie zijn aan ons land komen wonen. En de Israëli's zeggen, het was jullie land niet eens, waar heb je het over? Ja. Uh, uh, de uh, Israëli's die vallen één keer in de zoveel tijd ongelofelijk hard militair aan. Ja. Uh, uh, de Palestijnen blazen zichzelf op in, in, in, in stadsbussen en schieten raketten af. Ja, daar is niet heel veel uh, van... oh god, we gaan de grond het even wijzigen, nu zijn we nee. weer vriendjes. Nee, maar bedoel, kijk, je hoeft, je hoeft niet van elkaar te houden... om in, om in hetzelfde land te kunnen leven... en uh, gewoon heel praktisch uh, uh, te kunnen samenleven. Alleen elke oplossing die er tot nu toe is geweest... was er eentje van hoe scheid je die twee bevolkingsgroepen... zoveel mogelijk van elkaar. Ja, in een land waar iedereen kriskast door elkaar uh, leeft... is het heel moeilijk om uh, die bevolkingsgroepen te scheiden. Behalve dat, dat je iedereen heel erg anders uh, gaat behandelen, ja. Kijk, mensen worden niet met haat geboren, maar uh, ja, je reageert op een situatie die, uh, die wordt veroorzaakt. En het is niet zo van uh, over nature haat je de ander. Maar er zijn nog een aantal dingen gebeurd in je leven waardoor je misschien niet meteen vrienden zal worden. Nou, ik denk dat je wel opgevoed wordt met dat de ander niet deugt. Nou ja, ik ben ook opgevoed door een Palestijnse vader en in mijn familie is ook nogal het een en ander gebeurd. Maar ik heb geen haat. Waarom niet? Nou ja, omdat je misschien daar overheen kan zetten ofzo? Of, zo. of omdat, je, omdat je denkt dat uh, de, de erkenning van uh, nou ja, dat Palestijnen daar wonen, begint ook met de erkenning dat Israëlis daar wonen en daar niet zullen weggaan. En dat, weet je, als je, als je dat gewoon van elkaar erkent, dan is het prima. Maar. maar... En er zijn heel veel Palestijnen en Israëli's die met elkaar uh, gewoon uh, ooit samenwerkten. Alleen wat je ziet in de afgelopen jaren is dat die bevolkingsgroepen zoveel van elkaar gescheiden worden door de muur. Men ziet elkaar niet. Er is geen samenwerking. Um, terwijl tien jaar, twintig jaar geleden, kon, kon ik, als ik bij mijn familie in de Palestijnse gebieden was, reden we naar de auto naar Tel Aviv, gingen we even naar het strand. En dan reden we weer naar Ramallah en dan reden we weer naar Nablus. En, dat, dat was onder, en dan had je nog de bezetting. Uh, en nu kan, dat, nu kan dat niet eens En door wie kan dat nu niet meer dan? Huh? En door wie kan dat nu niet meer? Nou, Omdat de, de gebieden zo afgegrendeld zijn. Dus, uh, ja, maar door wie? Door de Israëli? Ja. Dus die hebben daar schuld aan? Ja, maar ik bedoel, kijk... De, de, um, de, door het conflict. Ik bedoel, ik ga bijna Israël zitten verdedigen. Nou, je, nee, juist niet. <laughs> nee, maar ik bedoel... Uh, Kijk, als je, je je leefomgeving zo klein wordt... dat je eigenlijk... Nou ja, moet je je voorstellen dat je... Nee, we zitten nu in Hilversum... dat je om Hilversum uit te kunnen door een checkpoint moet... je wordt gecontroleerd alsof je een of andere crimineel bent... om naar een andere stad toe te gaan. Ja, en dat heb je dus dagelijks. Ja. Uh, en dan zeg je... ja, ieder, ze haten elkaar. Ja, maar dat, dat soort dingen veroorzaakt haat. Kijk. En ja, het maar, is, het uh, is makkelijker iemand te haten die je niet ziet dan iemand waar je dagelijks mee moet samenwerken. Nee, is begrijpelijk. Maar als je natuurlijk ook weer... ik weet niet hoeveel raketten en mortieren ja, op, afschiet... dan heeft die andere weer misschien wel een reden... om de boel nog, ja, maar, nog hoger af te dat zetten. Dat is zolang het conflict... Uh, ja, blijft is, maar doorgaan. Blijft dat maar doorgaan. Dus iets moet die vicieuze cirkel doorbreken. Maar als, als die Palestijnse staat er niet komt... dus in die twee partijen, uh, die ja, twee dat... staten oplossing... dan is er toch geen oplossing? Nou ja, wat ik zeg, kijk, mensen leven daar... Uh, nee, maar... Ja. Nou ja, dat, Ik weet dat je idealist bent en dat is ook heel goed. Maar om nou te zeggen: we gaan de grondwet wijzigen. En, en dan noemen we het. Uh, Paul-Israël. Uh, dan nou ja, is iedereen kijk, leuk en dan gaan we, de, we lekker gemengd huwen. Dat is om twee leuk, staat, maar dat is niet, het dat maken, niet. Op het moment dat dat kon, is het niet gedaan. Euh, vanwege allerlei uh, redenen. Um, uh, en nu het niet meer kan, heb je een keuze tussen. of een, een soort apartheidachtige situatie. waarbij je uh, een onderscheid maakt tussen twee volksgroepen. met aparte wegen, met muren, met hekken en dat soort dingen. En zou je conflict houden. Of je zoekt naar een uh, misschien uh, wat idealistischere uh, oplossing. En dat is uh, uh, een manier vinden om welzaam te kunnen leven. En dan hebben we het nog niet over het feit dat het uh, ook nog niet een, een situatie is die zich afspeelt in de meest rustige omgeving in de nee. wereld. Hè. Dus wat, nou ja, dus uh, lijkt mij de urgentie juist uh, des te groter om uh, hier wat aan te doen. Nou, dat lijkt me een prachtig. Moment om even naar. Uh, alweer gaan ja, verplicht. Er ja, oh, ja, zitten hier met, met een aantal verplichte onderdelen in deze show. Wij vinden het ook niet altijd leuk, maar. <laughs> um, ja, dit is, dit is eigenlijk het echte dieptepunt. Ja, hoor, nu. Dit is, dit moet, we moeten er even doorheen. Het gaat om het radiospel. Namelijk, nou, je kunt een hartstikke mooi t-shirt winnen. En in deze koude tijden, zullen we dan maar zeggen, is elk kledingstuk uh, uh, meegenomen. Dus, in ieder geval eentje. Uh, laten we het maar gaan doen, het radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg nog één keer uit in een citaat dat je straks te horen krijgt. Er uh, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. Bel 0101121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige, echte, enige, echte, echte, enige... Echte, echte, echte Janne t-shirt. En laten we eens luisteren. Wereldkampioen Water, zo wordt hij ook wel genoemd. Staatssecretaris Steven hij had een miljoenenfraude aan het licht gebracht. Een fraude die werd gepleegd door de politie en de belastingdienst. Nou. Nou. Ja, welke okay. drie is natuurlijk de vraag. Ah, dan hebben we straks inderdaad. de eerste. En dan in zich, mag ik hem dan nog een keer horen? Ja, zullen we, ja. we hem dan maar gelijk nog een keer laten horen? Ja, wacht. Eens, misschien even nog zeggen dat je dus nog steeds kunt bellen... met 0800 1121, want dat is nog niet geraden. En dan laten we hem inderdaad meteen nog maar een keer horen. Wereldkampioen Water, zo wordt hij ook wel genoemd. Staatssecretaris Steven. Hij had een miljoenenfraude aan het licht gebracht. Een fraude die werd gepleegd door de politie en de Belastingdienst. Nou. Nou. Niels. Hey, goede uh, avond uh, Heemerskerk en uh, Roos en uh, Jasper. Jasper dus zei, wilde niet, uh, was vorige week. Je zit in een tuinborp zitje, paap. Dat is vorige week, hè? Arjan heet die. Oh, is dat wel Arjan? Ja, dat maakt niet uit. Maar ja. ik hoef die niet nog een keer te horen, maar ik wil wel even de antwoorden geven als het mag. Ja, kom maar. Eh, uh, sowieso de belastingaangifte die voor 1 op 0 uh, gedaan moet uh, worden? Nee. Dat is de Belastingdienst. Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. hoor. Nou, laat oh, maar. maar een foto op Twitter, Jan. Nou, dankjewel. Ja, ja, nou, uh. dan, hi Paul, hi Paul, heb jij de antwoorden? nee, hey, hey, echt Jan. Hé, hey, ja, Paul, hé. Hey. Hey, hey. Daar komen de antwoorden. Nou. Hier komen de antwoorden. <laughs> de de teven gaat de, de gevangenis sluiten. Ja. ja. Willem-Alexander, watermanagement, ja. stopt. Ja ja ja, ja, ja, ja. En de miljoenenfraude bij de politie. Nou, is dat niet. Nee, dat hebben nee. we niet. Nee. Ah, joh. Ja, nee, bijna. Miljoenen vrouwen. dat was op zich briljant. Maar niet bij de politie. Dus we gaan het eventjes ah. verder doen ah. met, met Joop. Joop, ben je daar? Jopie! Uh, jullie hebben wel wat geld, hè? Oh god. Hebben wij geld? Hoezo hebben ja. wij geld? Ja, zijn... Maar kijk, als die bank omvalt, dan houden jullie maar 100.000 euro over, hè? Dus wordt het niet hoog tijd dat jullie in jullie programma een veilige bank beginnen? Nou, op zich veilige banken, daar hebben wij niks tegen hoor. Ik ben bang dat hier geen antwoord uitkomt. komt. Nee, ik hebben we hebben wel bang. een beetje een probleem. Ik zo. heb een probleem. Ja, want het was ook tevens. Uh... Nee, maar neem dit nou eens oh, serieus, man. Beginnen we een veilige banken, jullie programma. Elke week uh, krijg je suggesties van luisteraars. En dat wordt een succes. Een veilige bank. veilige bank. We gaan het even meenemen. Ja, maar... uh, we bedankt ja, we, ja. we, we, we, we, voor uw inspraak. We parkeren hem heel even in de koelkast. Ja, zullen we ondertussen... Oh, wacht. We hebben nog iemand aan de telefoon. Dat komt goed uit. Ik... hi Saskia. Hi. Hoi Saskia, hoi. Dag Janne. Hallo. Nou, het begint al dat het een echte vrouw is. Ja, dat is fijn. Dat is wel, we dat is wel, vinden wel heel wat. Oh, fijn. Uh, ik denk dat ik het weet. Zeg oh, eerlijk. het eerlijk um, Iets met, met gevangen die een cel moeten gaan delen. Ja, prima. Ja. Wij vinden veel veel goed en... op dit moment. Eh, uh, Rusland, uh... Jazeker. Glijfst oh. en Die. Ja. En die van, van, van Willem-Alexander ja. hadden we ook al. Dus het is een heel oh, goed wow. gedaan. Dat we feest je je feest je Ja, echt. Ja, ja heel veel. Hoor. Je bent ja, de nou. enige, echt, echt, oe, oe. Enige, echt, enige, echt, enige, echt. Sjinnen zeggen ze nog dat er te weinig de radio zijn. Ja. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Nee, en een goed, hè. En de goede, die gaat de enige, ja, de enige niet. Saskia, gefeliciteerd. Dat super. Nou, dankjewel voor je belletje hoor. Dag, dag. Saskia. Doei, superdoei. Muziek, ja hoor. Weet je wie het is? Nou, dat zal wel. Ja, dat heeft Bobby wel inwezen. Waarom dan? Nou, weet ik het. Weet ik ook niet. Oh, jawel. Merk ik dat check straks al. We moeten nog voor, doorlullen, voor doorlullen tot hij tot begint de zing. Heb ja, je me vorige week uitgelegd. Wanneer, ja, dat weet ik ook wel. Maar ik weet niet wanneer het begint. Dat is bijna nu. Ja, wanneer dan? Nu. Nou, dat was een mooi plaatje, zeg. God. Ja, nou ja, David Bowie is wel helemaal terug. Jammer dat we een ontzettend oud, lelijk nummer van hem doen. Maar uh, ja. nou, goed, hij is nu voor heel populair. Maar er is ook nemen. Er is ook gewoon een tentoonstelling over die man... in het Victorian Albert Museum in Londen. Nou, gaan we mee. En die uh, ja, verkooprecords lees ik hier. Nou, jongens, je kan het maar weten. Hé, hey, uh, iets anders. Het zal je maar gebeuren. We hadden het net al even over je zoon gaat op vakantie... met wat uh, moslimbroeders van hem. En voor je het weet, is hij geronseld om te vechten in de Heilige Oorlog. Het overkwam Vader Dimitri Bontink. Zijn zoon wordt tegen zijn wil vastgehouden in Syrië en moet dus vechten tegen de troepen van Azad. Een hele goede nacht, Dimitri Bontink. Daar spreekt u mee. Goedenacht. Jan kijk hier. Nou, wat een verhaal meneer Bontink. Uw naam klinkt niet erg Arabisch. Hoe komt uw zoon eigenlijk in de band van die moslimbroeders van hem? Wel, dat klopt. Uh, wij zijn helemaal geen uh, moslims en wij, wij hebben heel, helemaal geen banden met moslims. Dat is trouwens een zeer goede vraag dat u ons stelt. Uh, een gewezen jesuit van zeven jaar, die dan uh, zeven jaar jesuit geweest is, is dan uiteindelijk uh, bekeerd tot moslim. Wel, uh, dat is uh, begonnen met een uh, Marokkaanse geliefde. Ah. En het is door die Marokkaanse geliefde dat uh, onze zoon naar de moskee is beginnen gaan. En vanuit die moskee is dan de springplank geweest naar uh, de Shaira voor uh, Belgium. Ja, want uh, hij was uh, een kleine maand 18 uh, en toen vertrok hij met wat moslimbroeders op vakantie. Vond u dat niet een beetje, beetje raar? Dat hij dat dan met die jongens... Uh, nou, ze gingen niet naar Salau lauw, zeg maar. Uiteraard, uiteraard, uiteraard vond ik dat uh, zeer uh, raar en... Uh, Zeer uh, bizar en zeer raar. En geloof mij vrij, ik heb de nodige onderzoeksdaten gesteld om, om, om treinen en zeilen uh, proberen uh, na te gaan. Maar die structuur, die piramide van die moslims, die is zodanig opgezet. Geloof me vrij dat je daar bijna uh, geen vat uh, op hebt. Nee, je kan, er, je kan er niet heen om eventjes te gaan kijken, laten we het zo zeggen. Uh, voilà, je neemt de woorden uit mijn mond. En, en, en uh, uw zoon, uh, Joen, die, die radicaliseerde ook, neem ik aan. Uh, hoe zag u dat? Begonnen hij een baard te groeien? Wel, Wij, wel, wel, wel, wij hebben dat uh, in 2011 uh, voelden aankomen, omdat hij op een bepaald moment aan het vervreemden was uh, met ons. Uh, uh, uh, vrij vrij, vrij uh, laat huisavond <lacht> uh, en zo. Uh, en we, we voelden gewoon dat het iets niet klopte. Maar we hadden er geen vat op en ook geen controle tot een bepaald moment dat we de beelden in het uh, Belgische VTM uh, nieuws zagen van uh, de spreekbuis van uh, Shaira voor uh, Belgium, meneer Belkassem, dat onze zoon uh, aan de zijde zat van meneer Belkassem. En toen kwam we er pas achter. Wij waren, wij waren in shock. Dus dat ik wel dat geloven, wij ja. Wij waren in shock. Wij vielen gewoon van onze zetel. Dat wil ik wel geloven. En toen heb ik, toen heb ik on, onmiddellijk gebeld naar de politiediensten in België. Want het ging tot slot, uh, ten eerste om onze zoon. En ten tweede om een minderjarig kind. En dat men moest ingrijpen en handelen. Handelen. Uh, dat men mijn zoon daar moest uh, weghalen uit dat uh, bootje. Dat is uiteindelijk ook uh, gebeurd, hè? Uh, toen is hij hier onder toezicht het van jeugd. Dat is uiteindelijk gebeurd in de zin van. Uh, dat er dus een sociaal assistent, et uh, aangesteld geweest is en, en, en, en zo. Maar. Daar heb ik ook mijn bedenkingen bij, want da daar, daar uh, valt het beleid al eigenlijk in de zin van... Uh, ...goed, enerzijds dat er een sociale assistente uh, aangesteld geweest is uh, twee jaar... Uh, om, om, ...om een soort van sociale controle uit uh, te oefenen, uh, preventief ook, op ons verzoek als uh, ouders. Maar anderzijds uh, valt het beleid daar al, al respect voor dat mens... Maar dat mens uh, weet niet eens, wist niet eens wat het woord moslim betekent en weet zelfs niet eens waar Mekka ligt. Nee, je, kan heel veel over die, je kan heel veel over die mevrouw vertellen, maar ze is echt zeg maar, in ja. haar missie niet geslaagd, want uw zoon die is nu de jihad aan het strijden in uh, Syrië. Nee, nee en, nee. en ik ben zelfs verder gegaan dan dat. Ik heb uh, destijds uh, Belkassem uh, tot drie maal toe een huizenbonding uh, uitgenodigd om te zeggen van, voilà, kijk, uh, wij leven in België, dat is een democratisch land... maar enerzijds zijn er rechten, maar anderzijds zijn er ook plichten. Ja, ja maar daar zijn en de mannen niet zo gevoelig en is, voor, uh, en, meneer Bonding. En, en, en het gaat hier, het om uh, onze zoon en om een minderjarig kind. Ja. En nu, ik moet zeggen dat, dat, dat, dat, dat Balkas hem op dezelfde lijn zat... en naar aanleiding van die gesprekken die daar ten Bonding bij ons op de plaats gehad... Uh, was ik uitgenodigd in Hunkamp... Uh, uh, men heeft mij me dan geïntroduceerd in hun kamp, uh, ik ben dus tientallen keren uh, en malen uh, in hun kamp uh, binnen, binnen geweest, onaangekondigd, onaangekondigd, uh, want het vertrouwen was er omdat men mij, mij kende als vader van, ja. uh, om, om, om het toen en later eigenlijk van die Shaïda voor Belgium uh, in de gaten te houden en uh, om het te controleren. ...in het belang van mijn zoon. Maar goed... En ik, uh... moet, zeggen, en ik moet zeggen, ik heb daar nooit geen, geen illaar, ille, illegale uh, dingen vastgesteld... ...want ze waren dus telkens bezig, bezig met lezingen over het water. Maar, maar meneer Bontink, uh, om het ja. een ietsje korter te maken... Uh, uw zoon ja. de Unix dus naar, op, op het moment uh, naar, ja. zeker op, naar vakantie dus, gegaan. Hij is dus, eist dus, eist dus uh, onder valse voorwensels uh, gebruikt in naam van het geloof... ...om in Cairo, de universiteit, om daar een, in een bepaalde universiteit of een campus... Islamologie en ja. uh, geloofsleven verder te studeren. Maar nu blijkt dus dat hij dus, uh, uiteindelijk in het oorlogsgebied uh, beland is. En ik moet zeggen, de Nederlanders daarin tegen die staan eigenlijk veel verder dan uh, België. Want ik heb dus ondertussen in, in het kader van deze hele polemiek uh, zoveel uh, opzoekingen gedaan, et cetera. En het, ik viel uh, vorige week eigenlijk bijna van mijn stoel ...toen ik uh, op Martijn de Koning uitkwam, een bekend uh, antropoloog uh, uit Amsterdam... ...die in 2009, die in 2009 uh, een bouwsteen gegeven heeft, een lezing... ...over de internationale opmars, over de salafistische beweging... ...en meneer, geloof me vrij, het verhaal daarin klopte idem met de joen. Dat ging ja. in 2009 al over jongeren die geronseld werden in naam van het geloof... ...om te gaan studeren ja, in precies. Caniro... ...om daarna uiteindelijk ergens anders te belanden. Maar, maar, maar uw zoon is, zit nu in Syrië, uh, ja, uh, is, betaal, hij daaraan, is hij daar aan het knokken? Wel, uh, hij zit opgesloten uh, in een villa. Hij heeft dus de kans gehad om om, om thuisland te kunnen contacteren... ...en om hulp gevraagd uh, dat hij daar weg wilt. Maar hij kan niet uh, weg, omdat hij afhangt van die organisatie maar die hem daar... ...onder wat ze voor wel uh, naartoe is maar, maar denkt u niet dat het gewoon simpel is dat, dat hè, hij is natuurlijk uh, uh, bekeerd en geradicaliseerd... ...en dat hij op een gegeven moment dacht van ja, die had dat is ook iets wat ik moet doen... Uh, ...als ik in het ware geloof uh, uh, wil treden. Maar nu hij zeg maar, in zo'n bloedige burgeroorlog zegt dat hij denkt van nou, ik vind dit niet zo heel erg leuk... ...nu wil ik wel weer naar huis. Uh, nee, ik denk dat hij nu... Uh... ...alles op alles heeft gezet om het, om het, om het, om het, om het thuisfront uh, te verwittigen. En uh, ik blijf erbij dat mijn zoon is gebruikt en uh, gebrainwashed... ...door uh, Belkassem en zijn uh, Shaila Pro Belgium... ...wat eigenlijk is in, in geen geval een open organisatie is. Integendeel, een secte. Een secte. Dus u, u denkt niet, denk niet dat dit geval alleen staat, uh, meneer Maar Dit is geen Vlaams probleem meer, dit is geen Nederlands probleem meer... Dit is een Europees probleem. Uh, volgens de laatste briefgeving en informatie die ik gekregen heb, is het uh, ronselen van jongeren uh, een, een, een, een, een invasie internationaal mechanisme over heel Europa. Over een jongeren geronseld in uh, Frankrijk, in Duitsland, in België, in Antwerpen. Dit is fenomenaal. Heeft u het idee dat. dat heeft u enig aanknopingspunt uh, hoe u uw zoon terug moet halen? Wel, uh... Er zijn concrete plannen, maar ik kan talk about niet because want het is zo so secret dat ik talk about niet Dat was Engels dat hij niet over kon praten. Ja. Hey, en Juni zit daar. Er zijn van de week twee Nederlandse jongens van Marokkaanse afkomst. Zijn gestorven. Ja. Dus en die zijn ook via Cairo ook Die klopt. Al de situatie. Op de voet op. Klopt. Klopt. Ja. Dus u ligt waarschijnlijk elke nacht wakker. Dat, uh, dat, mijn, hoog, dat, dat mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd nee, zit vol met naalden symbolisch, u kan u dat zich niet inbeelden. Uh, wat het is om als ouder dit te moeten meemaken. Wat mij het meeste stoort in gang deze polemiek is dat in België, ik ken het beleid niet zo goed in Nederland, ik dat men in Nederland veel verder staat met betrekking tot informatie en werking van veiligheidsdiensten, ook in Nederland. Uh, dat men in Nederland een beter zicht heeft op de, deze polemiek. Maar uh, ik kan u uh, één ding zeggen, wat mij het meeste frustreert is dat de Belgische politiek er meer baat bij heeft om deze jongeren te stigmatiseren, alvorens hun hopelijk, hopelijk levende thuiskomst. Ja. In, terwijl ja. dat die jongeren gebruikt zijn, gebrainwashed, in naam van het geloof, door een secte. Ja. Omdat, hun, omdat hun beleid faalt, omdat ze er zelf niet in slagen. Om deze rondvlaars en netwerken te ontlopen. Ja, in ja. Nederland zeggen ze het volgende: uh, die, we gaan die jongens hun paspoort afpakken als ze een dubbel paspoort hebben, dat ze het land niet meer inkomen. Ja, ja, ja, maar die, dat soort internationale mechanismen van organisaties. Uh, meneer Martijn de Koning, de antropoloog uit Amsterdam, heeft dat destijds ontbloot, die structuren, hun, hun, hun, hun netwerken, dat soort organisaties gebruikt, andere paspoorten, et cetera. Ja. ja, u zegt, uh, ik denk dat er misschien uh, de situatie er ook verschillend is tussen uw zoon en de mensen die daar vrijwillig voor kiezen. Uiteraard het, uh, gaan we freedom fighters zijn, uh, die, want uh, tenslotte is het legitiem vechten dus, want ja, die tegen het uh, regime. Uiteraard gaan er avonturiers bij zijn, freedom fighters, idealisten ja. en huurlingen die daar ook voor betaald worden, uiteraard. uiteraard. Maar niet uw zoon, uiteraard, nou ja, goed, uh, we hopen die, er voor de, u het allerbeste die, van uh, meneer Bontink. Die, niet, niet, niet alleen in het niet. geval van mijn zoon, maar ook uh, de andere Vlaamse jongen, Brian. Ja, uh, dat uiteraard. is duidelijk. Dat, dit, dit, dit is een secte. Onze jongeren zijn gebruikt, uh, gebreenwast, door uh, Shaira Verbalzum, door uh, meneer Belkacem. En zijn entourage. Nou meneer ik Bontink. hoop dat uh, Joen uh, weer ja. uh, veilig thuis komt en dat hij dan ook ophoudt met die onzin van die zelfvisten. Maar ja dat uh, gaat u, dat slaat vana. u er waarschijnlijk wel uit. En we gunnen u inderdaad uh, een betere groep. U neemt de woorden uit mijn mond. Uh. neemt de uit mijn mond. Ik weet, ik weet u heel ver, uh, veel sterkte ja. uh, en succes meneer Bonting. Goeienacht meneer Bonting. dank u wel voor het verhaal. Een goede Dag. nacht. Dank u voor het telefoon. bye bye. Echte jammer. Hij stond zeven op de lijst, maar GroenLinks haalde krap aan vier zetels. We praten verder met Arjan Elverzat. Ja, op plek zeven niet worden verkozen. Hoe voelde dat nou? Dat voelde niet fijn, nee. Maar je zat er ook niet een klein beetje niet bij? Nee. Je zat er echt enorm Drie niet bij. Laatst. En nu ben ik de eerste opvolger, dus dat is dan ook weer heel grappig. Want de rest is er tussenuit geknepen. Nou ja, degene die boven mij staat... Uh, uh, Rick Gassoff is voorzitter geworden van de, uh, GroenLinks. Ja. En uh, die heeft gezegd dat uh, mocht er uh, iemand wegvallen uh, de komende jaar... Sterven, bedoel je? Nee, ja, weet <lacht> ik veel. Uh, iemand die er geen meer ja, in heeft of Syrië zo. Richting Syrië gaan. Geroep tot dat al Dan, uh, dan uh, kan ik nog de kamer in komen, ja. En ga je dat dan doen, is de vraag. Ja. Dat weet ik nu op dit moment niet, want nou, de vraag is er niet, nee. wat is dat nou, zeg? Je kan toch, moet toch ook een beetje in de toekomst kijken? Ja, maar ik weet niet of dat nu is, of over een jaar, of uh, en wat er in die tussentijd allemaal gaat Het is ja, over een maand. Over een maand. Dan belde hij op. Riet, Riet. Hey, Riet. Hé, met uh, Grassoff, ken <laughs> je Ja, dan zeg ik daar ik er even over moet nadenken. Nou, ik vind dat een beetje Ben raar. je nog wel uh, vol bloed geel? Ik ben uh, vol bloed GroenLinks, ja. Ja. Ja. Niet, niet geknakt door alle perikelen in de partij. En ja, dat, daar uh... was ik zelf bij natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, maar dan kan je toch even goed geknakt door kunnen maken. Dus. Uh, door een aantal dingen ben ik wel geknakt, ja. Maar uh, uh, kijk, ik heb, uh, ben lid geworden van GroenLinks... omdat ik uh, achter de idealen sta van GroenLinks. En uh, dat is niks aan het veranderen. Wat zijn die idealen precies? Dat is uh, vrijzinnig, dat is groen. Maar ah, dat is iedereen die is vrijzinnig tegenwoordig. Dat, uh, dat, ah, dat dat, ja, je. maar dat is maar één echte vrijzinnige oh, ja. Ja. En ook partijen. één echte groene partij waarschijnlijk? Ja. ja, ook. ja, ja, ja. ja. En één ja. echte sociaal-liberale partij waarschijnlijk ook? Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja Alleen ja, ja, ja. geen hond stemt er ja, ja. meer op? Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar dat uh, komt wel weer. Ja, nou, maar even, uh, kunnen we, kunnen we <laughs> nog even terug. Wat hebben wat, we. Wat, Waar ging het mis? Hoe zit je nu in die partij nee, ja, Er dan? is een om... 40 uh, pagina's rapport over uh, ja, verschenen. Vandaag uh, gaat uh, even We hebben 40 pagina's rapport. Daar hebben we geen tijd van te lezen. Dat kun je toch best even vertellen. Ja, hij staat gewoon online. Dat kan je gewoon lezen. Hé hey, Arjan, wat is er mis gegaan? Nou, volgens mij is het een, een samenloop van omstandigheden. Een samenloop van uh, gebeurtenissen. En dat is niet, het is heel lastig om uh, een, een vinger op één persoon of een aantal personen te leggen. Nee, Sap is niet de enige die heeft gefaald. Nee, nou, ja, het is gewoon, gewoon een collectief falen geweest. En, en hoe kan dat dan? Het is dus een partij met allemaal mensen die ja. allemaal idealen hebben en in, in mooie Deze, dingen geloven. Ze heeft ook ooit op nul zetels ge, gestaan. En uh, hoe kan dat dan? Ja. En we uh, kijken hoe ze het nu doen. Nee, maar kijk, maar, maar, maar jullie staan vandaag in de peilingen er op drie. Ja. Dus één minder dan, dan uh, zeg maar dat je nu hebt. Ja. En je zou toch zeggen dat je... Toch wel kan. Uh, ja toch kan, kan oogsten op dit moment hè. Want PvdA ja, van maar, harde uh, klappen. Ja. Uh, en, en zelfs dan lukt het niet in de oppositie en als tegelijk, linkse partij om stedelijk. Ja. Dan ben je heel slecht. En tegelijk is het, weet iedereen dat er uh, niemand zit te wachten uh, nu op nieuwe verkiezingen. Dus dat maakt voor oppositiepartijen het ook vrij lastig, volgens mij. Nou, als je een goede oppositie kan voeren tegen, tegen iemand... Hè, zeg maar, ja, ja. uit de linkerhoek, tegen de PvdA... kan gewoon zeggen, wat hebben jullie nu allemaal gedaan? Tuurlijk. Wat de Pvv nu doet met de VVD? Gewoon zeggen, dat is allemaal, ja, dat is allemaal naadje wat jullie doen. Tuurlijk. Ah, en, die, land, en die weten er steeds op het... en jullie winnen niks, ja. jullie verliezen. Dan is er wel iets mis met, zeg maar, met, met, met het met uitdragen van de ideologie. Ja, misschien zijn thema's als duurzaamheid en milieu... wel niet zo heel hip op het ogenblik. Nou ja, dat zie je vaker met in de crisis. Hè, als het economisch slechter gaat, dat ja. men daar niet op zit te wachten. Terwijl uh, de plannen die wij hadden um, uh, in ons verkiezingsprogramma... juist uh, uh, een oplossing brachten voor en de economische crisis... En dat je naar een duurzamer Nederland. Kon nou, gaan. maar er je er ook de koers. Als banen kiezen. opleverden. Als je kijkt naar die. Kijk, iedereen vindt die CPB-doorrekening altijd zo vrij saai. Ja, um, maar maar alleen de... als je uitkomen, dan gebruik je ze. Nou ja, en wij kwamen op een, een groot aantal zaken. Gewoon echt. Dat is door vriend en vijand wordt dat erkend altijd. Volgens mij kwamen qua, qua uh, nieuwe banen. Kwamen jullie heel goed uit, Banen, in? Op houdbaarheid uh, van. Uh, maar je uh, zou toch zeggen dat in de huidige politieke machts... Verhoudingen kun je toch ook zeggen, nou ja, we kunnen keihard oppositie gaan voeren. Maar misschien liggen we best wel dicht tegen elementen van het KBS-beleid aan. Weet je wat, we gooien de, de positief erin. De Eerste Kamer, ja. jullie hebben er wat zitten? Vijf, vijf man? Ja. Met controle, ja. ja, dus daar valt dan, dan best dan, dan wel wat dat, mee te doen. Ja, ja, tuurlijk. Dus, dus positioneer je dan als, ja. als de, de vriendelijke, meedenkende oppositiepartij? Weet ik veel, maar, ja, jullie maar doen ik zo Ja, maar ik denk zo dat niks. heel veel partijen zitten te zoeken. We hebben een aantal partijen hebben gezien dat als je samenwerkt met de regering... Uh, uh, dat dat niet altijd uh, even goed uh, beloond uh, wordt. Terwijl je mensen het ook... Ja, je moet toch een verantwoordelijkheid nemen, ook voor slechte zaken... Uh, en, nee, je okay, zit dan, maar, en je zit dan niet in de regering... dus je plukt daar niet de vruchten van. Ik nee. begrijp het, maar de, de, de, je moet toch iets als strategie... je zet eigenlijk ja, die, die, die, die harde, harde oppositiestrategie... zoals bijvoorbeeld en Wilders of, of, of Roemer... Nou, dan, dan, dus, dus moet je komen met zaken die voor jouw partij... en voor jouw achterban uh, uh, belangrijke zaken maar zijn. Maar dat werkt dus niet, dus, dat is duidelijk in de peilingen. Uh, is het niet zo van... Dat, dat, dat, he, want ik, ik ken een aantal GroenLinks... Ze zijn allemaal hele aardige aardig, ja. lieve mensen... en daar zit misschien wel het probleem in. Wordt het niet tijdens jullie gewoon... Echt knap hard oppositie gaan voeren. Gewoon alleen maar langs die zijlijn zat te schreeuwen dat alles ja. naadje is. Nou ja, het is wel een beetje aard van het beest, hè? Dat je altijd wel constructief mee wilt denken. Ja, en van de inhoud. Joh. En. En platte politiek. Doe dat dan. Je kan platte politiek bedrijven, maar je kan ook kijken of je naar constructieve oplossingen kan komen. Ja, en dat is wat lastiger en ingewikkelder. En zit je er, ja, zit je er alleen voor de peilingen of zit je er ook. Uh, ja, maar je je, praat, er beetje, je op... praat er nu een beetje over alsof het jou niet aangaat. Wat, wat, wat nee, is jouw wel visie wel om, om, om GroenLinks. Wat, wat, zou, wat zou voor jouw gevoel de strategie moeten zijn om weer uit het moeras. Uit het te komen? Nou ja, ik denk dat ze een aantal speerpunten moeten pakken... die, voor, hè, uh, die de kern zijn van, uh, van GroenLinks. En dat zit hem in het groen, dat zit hem in het vrijzinnige. Um, en, uh, en, en daar moeten zij gewoon op doorpakken... en daar een, een aantal mooie dingen weten binnen te slepen. En dat kan in dat soort onderhandelingen. Zou het ook kunnen dat je op een gegeven moment zegt van... joh, weet je staat nu op drie, is daar op zo twee... Ja. Het volk moet ons niet meer. Laten we er nou maar mee ophouden. Of, of... Nee, dat, nee, dat denk ik niet. Zo werkt dat niet. Nee, zo werkt Ik bedoel, het voorbeeld van D60, die hebben op nul gestaan. Uh, uh, nog niet zo heel lang geleden. Ja, weet, uh, een weet je, weet je weet hoe stel... zijn er bovenop zijn gekomen. Door heel hard oppositie tegen de PVV te voeren. Klopt. Ja, nou ja, en, en jullie, je zegt nee dat dat er niet bij jullie inzet. omdat jullie poepisketjes zijn. Nee, ja, ja, ja, dat kan een strategie zijn, ja. En, uh, uh, uh, maar uh, uh, het zou niet mijn strategie zijn. Nu zit uh, Van Ooyek Hele aardige man hoor, want dat is de enige fractievoorzitter die ooit echt Jan heeft opgebeld en gevraagd: mag ik komen? Ja, dat is toch aardig? Maar dat was een, een prima strategie om mogelijk op te komen in de peilingen. Dat plaatsen. dacht ik wel, want wij, wij pompen nee, er zo ze een zeteltje bij. Dat was voor mij. Uh... Dat dacht ik wel, ja. Wij ja. hadden jouw zevende zeteltje <laughs> wel kunnen redden. Maar uh, dat is een tussenpauze, dat zegt hij zelf ook, dat weet iedereen ook. En voor de partij is dat misschien ook wel maar goed dat dat zo is. Um, dan vraag je natuurlijk af: ja, wie dan? Ja. En dan uh, de naam die altijd maar boven komt drijven... en daarna weer zingt, is Jesse Klaver. Ja. Maar ja, hij is wel een, een jonge, frisse gozer. Is dat niet het mannetje die het moet ja, doen? Ja, ik heb met Jesse in dezelfde fractie gezeten. En uh, wij konden het altijd uh, heel goed met elkaar vinden. Uh, maar Jesse is ook net twee jaar uh, Kamerlid. En ik denk dat hij nog even door moet uh, groeien. En dan is het uiteindelijk natuurlijk aan het congres. Maar ik denk dat hij in de toekomst uh, nog wel uh, van zich laat horen. Ja, ja natuurlijk is een slimme jongen met een, een grote toekomst. Alleen die vrouw, die gaat hier natuurlijk niet jaren de tussenpauw spelen. Dus er moet snel opvolging komen. Noem eens een naam. Nou ja, wat ik, wat ik zei, uh, Jesse moet gewoon even geduld hebben. En het, uh, ja, nou, Jesse moet het geduld hebben, maar de partij heeft het geduld. Niet wie moet Van ik nu op gaan volgen. Ja, maar de, er is no bedoelt, Het is niet zo van uh, dat de partij een rapport schrijft over wat er mis is gegaan... en uh, dat het, uh, uh, weet je wel, dat, dat heeft gewoon even tijd nodig. Snap ik wel, maar Van ik is een tussenpauze. Die moet op een gegeven moment opgevolgd worden. En ja. ik vraag aan jou, noem eens een naam die dat kan gaan doen. Nou, ja, de, ik heb het ook gezegd. Ja, maar Jesse, ja. Maar, dat, maar dat duurt nog wel een aantal jaar, zeg je? Nee, ja, bedoel... Uh, Voordat hij rijp denk, genoeg is. Ik denk dat bij de volgende verkiezingen dat, uh, dat, dat, dat, die er, dan dat is. er een nieuwe lijsttrekker zal worden gekozen, ja. en, en dan ga je ervan uit dat, dat, uh, dat dit kabinet de rit uit zit? Uh, ja, dat is moeilijk in te schatten, hè? want uh, elke twee jaar nieuwe verkiezingen. Ik denk dat er niemand daar blij van wordt. Ja, en ze zitten in angst, natuurlijk omhelzen ze elkaar. Want in, in de petel ja. staan ze op 41 of ja, 2. Als daarmee het land niet verder komt, ja, dan kan je net zo goed. Oh, maar jij gelooft nog steeds in dat politieke partij dingen doen van, uit het oogpunt van landsbelang. Zo Echt? ben ik er wel ooit oh, ingegaan, oh, ja. toch al Wat ook zo opvalt: jij was nummer zeven op die lijst en je ja. bent nu de eerste in, in de opvolging. Waarom zie je voor jezelf geen grote rol in de partij? Jullie hebt dus ook een aardige... Uh, nou ja, ik, ik bedoel, ik heb uh, afgelopen twee jaar... Uh, uh, uh, ben in, heb ik in de Tweede Kamer gezeten en ik heb uh, hard uh, gewerkt... Uh, en ik heb daarvoor een hele lange tijd buiten de Kamer gezeten. En het, ik zit een beetje te kijken van... Uh, goh, waar, waar vinden de grote veranderingen nu sneller plaats? Is dat in de, in de, in de politiek of is dat er buiten? En uh, uh, ik heb voor mezelf ben ik een beetje tot de conclusie gekomen... dat het er buiten is. Uh, als okay. je echt verandering wil initiëren, dan, moet, dan komt dat van buiten. Helemaal goed. We gaan even naar het nieuws van uh, 1 uur. We zijn straks, uh, straks terug met Oud uh, Groen-Links-Kamerlid uh, Arjen Elversant.